1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Al-Walid heeft heroverd op terreurgroep IS. Daarbij zouden de Iraakse militairen hulp hebben gekregen... van Soenitische strijders en van de Amerikaanse luchtmacht. Grenspost ligt op de verbindingsroute tussen de Iraakse hoofdstad Bagdad... en de Syrische hoofdstad Damascus. De laatste maanden wordt IS steeds meer teruggedrongen. De politie heeft in Gouda vier mensen aangehouden die vannacht een lichaam kwamen afleveren op het politiebureau. Ze hadden het lichaam meegenomen in een busje. Wat eraan vooraf is gegaan is niet duidelijk. Omloop West meldt dat de slachtoffer mogelijk is overleden bij een ruzie in Bodegraven. Maar de politie kan dat niet bevestigen. Wel is er volgens de politie onderzoek gedaan in een huis in Bodegraven. Zo'n 30 taxichauffeurs hebben vannacht actie gevoerd in het centrum van Amsterdam. Ze maken zich kwaad over het politieoptreden tegen taxis. Chauffeurs klagen dat de politie ze voor het minste geringste oppakt en de vergunning afneemt. De actie begon rond één uur en duurde anderhalf uur. De chauffeurs trokken toeterend door de stad. De Weteringschans tussen het Leidseplein en het Weteringscircuit werd een tijd lang geblokkeerd. Eén chauffeur is aangehouden en enkele anderen kregen een boete. Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken wil extra geld uittrekken voor hogere salarissen in het basisonderwijs. In het AD zegt hij dat het demissionaire kabinet dat zou regelen als er niet op tijd een nieuw kabinet komt. Asscher vraagt de onderhandelaars om haast te maken. Het weer, bewolking overheerst, geleidelijk breekt de zon vaker door. Als eerste in de kustprovincies. Ondanks de wolken worden het toch 21 tot 24 graden. Morgen nog warmer, 24 tot hier en daar 29 graden. En dan volop zon. Dit was het. NOS -journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Leidsendam en Hoge 2 twee kilometer file. De A15 Gorkum richting Rotterdam is dicht bij knopend Ridderkerk. Daar stond een kraanwagen in brand. Verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid vanaf Papendrecht via Dordrecht over de N3. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag.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 We gaan naar Finke Veen. Op een dag in maart, zo kalm en bedaard. En we schommelen en maar kijken naar de koets van het paard in de rijtuig heen. In de rijtuig. Er En geen in de lucht En geen bootje in de riet. En geen auto om de weg Want die had je toen nog niet Er, er ging scheef in bij iedere bochtje In de Op naar In in En maar schommel, en maar kijken naar de komst van het paard. In een reed,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 Iedereen was heel beschaamd. Ja, want er was nog geen verkeer. En niet, en niet bang, bang zijn voor jagen. Oh, wat een, wat een lekker dagje. Ongetwijfeld o, die op een dag ten strijde trok, gezeten op een koer. De mensen riepen, doe het niet, oh oh, je gaat ten onder. De vijand rijdt al jaren paard, maar o, bleef rustig en daar. en zei, maar ik kan zonder. Dus reed hij voor zijn leger uit, gezeten op een rund. Hij riep, op paarden rijd ik niet, ik heb het nooit gekund.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 en daar komt bovendien nog bij, de koe moet net gemolken. De generaal riep, rechtsopkeerd, we gaan naar huis toe. Ongedeerd, wegmessen en wegdolken. Oe van Oebele, oe van Oebele, zat in het zadel als een rotskant. Oe van Oebele, oe van Oebele, oe van Oebele, was klas. Op zijn de vijand was verslagen en de zegen was aan. De mensen riepen wat. hoera voor oe en vrede. De koe lag s'avonds bij de haard, ze kregen een strikje in de staart en iedereen zong tevreden. Oeveloebele, oeveloebele, zat in het zadel als een los Van Jeanette van Zutphen. samen met Pierre Biersma. Met Oe van Oebelen. Naar nou, muziek van Wim Zonneveld en Leen Jongewaard. Met die heerlijke plaat. In een rijtuigje. En de volgende dame. Wat heet ze ach vaderlief toe drinkt niet meer. De blinde soldaat Mexico. Het soldaatje. De vier raadsels. Mandoline in. Naar Koosia. Uh, Keitje Tippel. Rock around the clock. Het was aan de Costa del Sol. De vragende de kinderoogen.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 Bij mij vond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 geboren in Rotterdam op 19 april 1917... en overleden in Weert op 23 juli 2011... was de Nederlandse zanger, producer en componist, tekstschrijver... en zijn zijn plaat Al oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. staat met 450.000 exemplaren. De boek als best verkochte Nederlandstalige single aller tijden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 Een moeilijke prater, die zei ik stot, ho ho, ik stot er zo. Maar na een neutje, dan wordt hij wat teutje. En gaat die praten gewoon weg zo. Het een zootje. toen op een nacht de waterleiding brak. Het water wasten tot alle gasten dreven op een vat kojak.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 Vol levenslucht en vuur, hij had er aan zender geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen, voor drank en avontuur. En de zon die scheen hem in zijn nek. Auwe oh, taaier, je pieën, pieën, hé, hey, hé, hey. auwe oh, taaier, je pieën, pieën. Auwe oh, taaier, je pieën, pieën, hé, hey. hé, oh, auwe je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 Van het orkest Jan de Vries met oude taaien. Nou, voor Judy Hoes en de Veesneuzen met En We Drinken Tot We Zinken. En de volgende artiest is geboren in Amsterdam. Op 6 januari 1927. En overleden in Laren op 25 maart 2013 was de Nederlandse zanger en presentator. En hij werd vooral beroemd door zijn vertolking van het wereldwijd bekende lied Tulpen uit Amsterdam op 1957. U hoort hem nu, Herman Emmink met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 wat mijn mond niet zeggen kan: zeggen Tulpen uit Amsterdam, zeggen Tulpen.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 Bij derde café liep een vreemdeling mee in 14e eeuwische Ze wisten niet goed wat of hij daar nou deed, maar hij had wel een hoop te verderen. Hij riep telkens weer: nog een rondje vol. Nee, van was hij maar stiek, voorbij. Van ouders van paren nog geen bericht, geen bericht, geen bericht. Van vaders van paren nog geen bericht. Ze zijn onderweg, arm en stiek lokte die man een heilblaas orkest, het onheil was niet meer te keren. Van bunde naar pudel, van bladel naar best, luid zingend in steeds hoger sfeer. Ze kwamen nooit aan in de stad, aan de maas, de dus carnaval, je pas op, want helaas.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 De muziek van Johnny Hoes met vader, waar is moeder gebleven? Daarvoor nou, voor Johnny Rijk met de vaders van Varen. En ook nog Herman en Mink met de in 1957. Het was Tulpen uit Amsterdam. En oorspronkelijk, u zult het niet geloven, maar was het een, een Duits slagersnummer. En de volgende artiest is Paul van Fried geboren in Den Haag op 10 september 1935. Is een Nederlandse cabaretier. Goodwill ambassadeur van Unicef. En hij hele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 En een medaille voor Kunst en Wetenschap, dat was in 2008. En ook heeft hij nog een Edison gekregen voor de LP een Avond aan Zee met Paal van Vliet, dat was in 1971. De Gouden Harp in 1974. Een medaille van de gemeente Den Haag, dat was in 1989. Een Uvroprijs. En hij is ook nog ereburger van de gemeente Den Haag geweest, dat was in 2005. De Prijs van Vlaanderen.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 En ik weet nog van niets veilig achterop, wij waren op de fiets.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 Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort het leek al zomer toch was het pas eind mei zo'n dag waarvan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 Straand en al...